is het dat je wil vertellen met deze voorstelling? Nou we begonnen, uh, het, het, het vertrekpunt was lente, eigenlijk het ontstaan van, uh, van liedjes. Dat een keer centraal te stellen, hoe nummers ontstaan, de geboorte van iets. En uh, daarom hebben we gekozen voor alleen piano en gitaar, als een soort vader en moeder van een lied. Weet je, dit, dikwijls zijn dat de instrumenten die een rol spelen als je een liedje schrijft. En toen we de voorstelling begonnen te spelen, bleek het ook het thema te zijn, want op het eind wordt het wel hilarisch, maar ook krijgt het een, een, een verhaal laag daaronder. Want het gaat over een soort cyclussen die je in je leven een paar keer meemaakt van verschillende seizoenen. Dus het idee dat je maar één lente in je leven hebt, dat, dat ondergraaf ik volledig aan het einde met een verhaal over mijn geboorte. En daar zitten een soort uh, ideeën van dat je soms in je, in je leven op een, op een, een soort herfst winterachtig gevoel komt. Uh, uh, waardoor lijkt alles stil te staan en de ruimte op je afkomt. Wat je ook te hebt aan het einde, uh, als je in de buik van je moeder zit, komt ook de ruimte op je af. Denk je, maar het is jij die groeit. Dat is de misvatting. Is dat ook een missie die je hebt om je, om je luisteraars te laten groeien? Het zijn verhalen. Eigenlijk verhalen die je vertelt of een gevoel wat je probeert vast te houden. De mensen die in de zaal zitten, als ze naar buiten komen, dat hun richting, al is het voor één graad van richting veranderd is. Je hebt waarschijnlijk al, al veel levens geraakt. Hoe, hoe is dat? Voor? Hoor je daar wel eens iets over? Zeggen mensen daar wel eens iets over? Hoe is dat? Uh, ja, maar daar sta ik eigenlijk heel weinig bij stil. Uh, weet je, ik, ik heb me pas later gerealiseerd met wat ik doe. Is dat ik eigenlijk alleen maar een soort energie doorgeef. Weet je, ik maak dingen mee, of mensen inspireren mij, of dingen inspireren mij van de buiten- en de binnenwereld. En kijk, zoals een Timmerman een tafel maakt, ik maak het maar eventjes heel uh, simpel, maar ik geloof ook dat het zo is. Heeft een, heeft een zanger-liedschrijver in een samenleving die functie om, om, om iets te concentreren, een vorm te geven? En dat is het, weet je. De, de, dus dat je daar mensen mee raapt, vind ik. Ja, uh, dat vind ik ongelooflijk fijn om te horen omdat muziek voor mij in mijn eigen leven dat doel moet hebben als het louter en alleen entertainment is dan dat mag voor mij ook weet je daar heb ik niks op tegen maar dat is niet de soort ding wat ik zoek ik leer wel steeds meer ontdekken dat uh, dat muziek uh, is een soort uh, daar moet je je daar moet je je aan overgeven Want je, je je kent op een gegeven moment je instrument misschien wel maar je kunt misschien technisch nog zo goed zijn. Maar om een noot te spelen die raakt. Dat kun je. Uh, ja, daarvoor moet je eigenlijk jezelf uh, overboord gooien. Muziek vraagt om overgave, vind ik. Als je echt goede muzikanten bezig ziet, gaat het altijd over overgave. Als ze willen indruk maken, dan speelt het ego een rol. Dat kan ook leuk zijn. Weet je, iemand die eens even laat zien wat hij kan. Maar om echt meegenomen te worden in iets. Je hebt zo'n stuk van uh, Arvo Pet, uh, Alina. Kijk. Ja, ja piano en cello. Dat is voor mij zo'n stuk en dat lijkt heel simpel om te spelen. Maar het is zo moeilijk omdat je zeg maar als muzikant geen enkele uitwijkmogelijkheid hebt om even te laten zien: van, kijk eens hoe snel ik hier uh, over die piano kan uh, marcheren. En, uh, ja, het is meer dat je als muzikant zegt: kijk eens hoe hoe ik dit voel. Ja. Voel maar hoe ik dit voel. Ja, en en dan wordt is simpelheid uh, is het leegte ook, hè? Is het gevaarlijkste terrein. Dat is wat, wat we met deze voorstelling ook zoeken met z'n tweeën, weet je, van om zo kaal mogelijk uh, de de kern van een nummer te pakken uh, en dan ja, dan krijg je dan komt dan komt wat je misschien oorspronkelijk wilde zeggen, komt tot volle bloei. Weet je, hoe meer ruimte dat krijgt, hoe, hoe kleurrijker dat het wordt. Stel we krijgen een. Uh... Binnenkort contact met buitenaards leven. Hè. We vertellen ze wat over onze cultuur. En ja. hebben we hebben iets van een universele vertalingseenheid. En, oh ja, cultuur, dit en dat. En daar, daar zit ook muziek en poëzie. Oh weet je, hier is een goed voorbeeld. Kijk, hier is Stef Bos. Wat zou je ze dan vertellen? Als ik die buitenaardse mannetjes iets moet vertellen. Over poëzie en muziek of, of de liedjes zingen. Dat, dat als, ze, als ze een beetje cultuur hebben, dat ze snel hier naartoe komen om ons terug weer naar de kern te brengen van der dingen. <laughs> Want ik denk dat we die af en toe wel enorm kwijt zijn hier op de wereld. Dat we onze plek in de natuur verloren zijn, weet je. Wij zijn, volgens mij zijn, is de mens een dier die denkt dat hij die geen dier is. Zo, dat heb ik, dat heb ik ook vijftien jaar overig gedaan om erachter te komen hoor, maar de... Uh, ik denk dat dat een beetje deel van onze tragiek is, weet je. Dat in culturen waar de mens nog heel dicht bij de cultuur staat... Ik, en zo, ik heb veel gereisd in Afrika en als je echt op plekken komt waar die clash met de westerse cultuur nog niet geweest is, heb je een hele mooie vorm van muziek maken. Trouwens in Ierland vind ik dat ook, daar is de traditie met muziek uh, heel natuurlijk. Weet je, als je daar een kroeg binnenkomt, maken mensen de meest ongelofelijke muziek. En dat gaat niet over idols of uh, The Voice of Holland of zoiets, maar dat gaat gewoon over het doorgeven van verhalen en, en een cultuur. Dus dat zou, zou ik ze wel vragen. Van weet je Komt de boel nog eens een keer wakker schudden hier? En, uh, maar om, om... buitenaardse wezentjes... als dat al bestaat... waarschijnlijk wel... Uh, iets uit te leggen over wat voor ons cultuur is. Of zing je dan nou gewoon een lied? En welk lied? Ja, ik, misschien dat. weet je want, want zingen voor mij, daar kom ik ook steeds meer achter. Vroeger zat ik heel, heel erg, hing ik heel erg aan taal vast. Zo je, wat je letterlijk wil vertellen. Maar... Uh, hoe ouder ik word, hoe meer het gaat over klank. En Als je een voorstelling speelt, dat als we met z'n tweeën beginnen, in dit geval. Of met de band ook, want ik heb ongelooflijke jongens om me heen. Uh, gaat het op het moment dat we opkomen, uh, uh, we kunnen daarvoor echt de grootste ongein maken. Ja, en dan komen we op en dan is er een soort verlies van ego, waardoor je ergens in het midden probeert elkaar te vinden. Om dienstbaar te zijn aan de mededeling, uh, muzikaal en inhoudelijk. En dat is het meest wonderlijke om te doen. Dus ik denk als je buitenaardse wezentjes iets duidelijk wil maken, moet je vooral niet de Hollandse reflex hebben om alles uit te gaan leggen, maar moet je misschien maar gewoon gaan zingen. Misschien gewoon in een bijna onverstaanbare taal. Dat het, wat die heel dicht bij het gevoel ligt. Zou. Ik denk wel, denk wel dat alles in, in, het, in het heelal, ik bedoel, daar denk ik nu voor de eerste keer van mijn leven over na, maar ik denk niet buiten de, bank, buiten de dampkring eigenlijk. Uh, ik denk wel dat alles op hetzelfde principe gebaseerd is. Dat je, na, niet alleen natuurkundig, maar ook in de elementen die wij niet uh, in de wetenschap kunnen analyseren. Dat alles uh, in staat is om elkaar te verstaan, eigenlijk. Denk ik. Ik denk dat, dat, dat structuren, bedoel dat, we, dat, hè, dat proberen ze in de, in de natuurwetenschappen wel te, te analyseren... Maar wij verliezen ons vaak in de methodiek, want dan willen we het uitleggen en dan zeggen we, dat zit zo in elkaar. Maar de meeste dingen weten we nog niet natuurlijk, we weten helemaal niet goed hoe ons hoofd werkt. En ook al worden de boeken geschreven die daar schijnbaar over gaan, maar ik ben er zelf lang genoeg mee bezig geweest om te weten dat onze wetenschap op daarom daaromtrend nog niks is. Dat er heel veel is wat wij niet weten en misschien is dat wel het mooiste van het leven eigenlijk, de dingen die we niet weten, waar we naar moeten gissen. Zit je dan wel eens bij de pakken neer? Dat is, dat is wel eventjes geleden hoor. Ik, ik denk dat ik dat, dat, zit, dat zit ook in de voorstelling. Dat uh, ik pak op een gegeven moment de momenten eruit waarop ik dingen niet meer wist. Weet je, en dat blijken dan je dat blijken de momenten te zijn waarin je juist groeit in je leven als je het maar aanvaardt. Wij leven in een tijd waarin we alles moeten kunnen duiden. Weet je, en op het moment dat we het niet weten, denken we direct dat we dat. We, uh, ...of depressief zijn of wat dan ook. En ik denk dat dat een hele noodzakelijke fase zijn in een ontwikkeling. En als je dat op een veel grotere schaal ziet... Uh, ...wat ook in traditionele culturen zo is... ...daar word je eigenlijk voorbereid... ...dat, dat weet je, dan zeggen oudere mensen tegen jou... Van, ah, tegen ...dat je 30, 35 bent, ga je een keer tegen de lamp lopen. Dus dan loop je tegen de lamp en dan denk je... ...ah god, maar dat hebben ze al gezegd en dat is een geruststelling. Dus om dingen in grotere perspectief te zien... ...maakt een mens sowieso optimistisch. Je, dat was met het thema van de vorige voorstelling, was pessimisme... ...is het kijken naar de werkelijkheid op een tekorte korte termijn. He, zo, dus als je altijd op de korte termijn kijkt, dan gaat er niets goed. Maar als je op de lange termijn kijkt... Kunnen de dingen niet, ...kan het niet anders dan dingen op een gegeven moment weer terug op hun spoor komen. En dat is maar net hoe je kijkt. Kijk, je kunt het ook heel negatief zien, alles. In Syrië, de Oekraïne erbij betrekken en denken, het gaat helemaal verkeerd hier... Maar dat is noodzakelijk deel van een ontwikkeling, denk ik. Misschien het mooiste advies dat je jonge mensen van nu kan geven die ook af en toe bij de pakken neerzitten. Ja, ik denk, ik zou, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb veel respect voor je jonge gasten op het moment, omdat ik kom van een generatie. Toen ik uh, op de toneelschool zat in Antwerpen, had ik een soort tweede vader, een, een uh, literatuurleraar, een oude Rus, Michel Oekhoff, geweldige man, die die sloeg stoelen kapot als hij over literatuur vertelde... waardoor wij allemaal naar de boekwinkel renden om een boek te gaan kopen. En dan was het altijd minder interessant dan dat hij erover vertelde. Maar met een ongelooflijke passie. En die zei tegen mij van... Weet je, Stef, als je 35 bent... dan moet je ongeveer je, je, uh, je spoor gevonden hebben... in de zin van, god, dit, dit ben ik en dit zou ik ongeveer uh, willen doen. En dan hoef je nog niet alles zeker te weten. En die geruststelling, dat je zoveel tijd hebt... Hebben mensen in deze tijd, wordt ze weinig gegeven, vind ik. Weet je, je moet alles heel erg snel doen. Als je begin 20 bent, dan moet je het maken. En zo zit, zo zit geen enkel organisme in elkaar eigenlijk. Weet je, je hebt heel veel kracht aan, dus je kunt heel veel. Uh, je kunt, hij zei tegen mij, weet je, van. Probeer het hele spectrum te onderzoeken tot je 35ste. En dan moet je een optelsom maken en bepalen voor jezelf wat, wat de prioriteit heeft. En dat was voor mij een geruststelling. Want ik geloofde hem ook en ik, achteraf gezien heeft hij ook heel erg gelijk gehad. En in deze tijd uh, heb ik soms het idee, en ik heb ook lessen gegeven op toneelschool in Antwerpen, tot een jaar of vijf geleden, dat, dat mensen zo gepoest worden. Weet je, dan zie je de grootste talenten die, die ze nog maar van school afkomen en dan al beginnen te panikeren. Zo van, wat nu? Terwijl ik had zoiets van, nou eventjes een beetje rondkijken en, en mezelf ontwikkelen. Ik, bedoel, ik voelde ook dat in de dingen die ik schreef... dat ik daar nog heel veel in te leren had toen ik begon. En, en Pas de laatste tien jaar heb ik het idee in het theater... dat ik denk van, oké, okay, ik heb mijn stem gevonden... en dit is ongeveer mijn speelruimte. Dus dan kun je er ook, dan kun je er ook proberen buiten te stappen... en je verder te ontwikkelen. Maar dat, uh, dat was voor mij een geschenk. En ik vind, uh, in onze tijd is de druk nogal groot. Zo op, weet je, als je achter, vanaf je achttiende al... en die hele belachelijke citotest test begint het al op twaalf. Ik vind het totale nonsens. Hoe zou dat er beter uit kunnen zien, denk ik? Goh, ik denk... Ik denk dat het onderwijs meer gebaseerd zou moeten zijn... op hoe je, uh, dat je moet leren leven. Uh, in plaats van leren functioneren in een samenleving. Dat, dat tweede aspect is ook van belang. Maar je, je kunt pas goed... ...functioneren in een samenleving... ...en weten ook wat je wilt... Uh, ...als je ook geleerd wordt om te leven. De aboriginals die hebben... ...die, bijna, die cultuur bestaat bijna niet meer... ...die hadden vroeger... Een, een, uh, ...een hele simpele techniek... ...dus als je een klein kindje was... ...op school, bij wijze van spreken of dan in zo'n cultuur... ...leerde je een lied. Leerde één lied... En het lied had een tekst zo van Grote boom, Grote boom, Kleine berg, Kleine berg. En dat had een bepaald ritme. En dat had een tekst. En de, de eerste dag dat je het dorp verliet, begon je dat lied te zingen en zag je alles wat je zong. Dus eigenlijk werd met een lied de, de hele omgeving topografisch, topografische omgeving in beeld gebracht, waardoor je nooit de weg kwijt kon raken. En zo zou onderwijs eigenlijk voor mij moeten zijn. Weet je? Dat je, je leert leren rekenen natuurlijk... en leren een sollicitatiebrief te schrijven... maar je moet ook leren wat liefde is... of uh, wat angst is voor een onbekende ruimte om die in te gaan... Weet je? en, en uh, in, in de ontwikkeling in je leven. Weet je? En allemaal dat soort dingen... Uh, die veel, eigenlijk die veel meer gaan over het wezenlijke van het leven... dan alleen maar functioneren in de samenleving... Ik geloof in de twee, praktisch, maar vooral in het laatste aspect. En dan krijg je volgens mij mensen die gelukkiger zijn. Die meer zichzelf leren kennen en dan denken van oké, okay, dit ben ik. Ik bedoel, als ik, als ik balletdanser had willen worden, zat hier een heel ongelukkig mens, want ik ben een houten hark. En, als, als, en ik, ik zie heel veel mensen heel ongelukkig rondlopen, die wel met materie worden beloond, maar dat is natuurlijk aan het eind van de rit niks. Weet je, een, een middag ja, in de mediamarkt, dat, dat, dat kan je zes uur geluk opleveren, maar niet in de basis. Dat je een soort uh, gevoel hebt en zo in een stoel zit en naar de bomen kijkt en denkt, wat fantastisch dat ik leef. Dat zou eigenlijk meer uh, geleerd moeten worden, want dat kun je leren, geloof ik. Als je mij vraagt, hoe moet je het aanpakken met vrouwen? Praat je met de verkeerde? Want uh, ik kan misschien op het podium me redelijk openmaken... maar ik was altijd een ongelofelijke scheidluis op dat vlak. Misschien dat ik daarom wel op een podium ben gaan staan. Ik heb nooit een, een aanpak gehad eigenlijk. Ja, misschien zijn er... Ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht. Maar uh, ik heb les gehad van Raymond van het Groenewoud... en dat is de, de top daarin, weet je, die... die die uh, stelt zich zo deemoedig op. Nou, dan moet je als vrouw wel. Uh, daar komt een zorgfactor omhoog, volgens mij. Van oh, die, die man die moet ik uh, echt. Uh... Deemoedig? Hoe bedoel je? Le Heel, ja, Raymond is van eigenlijk. Ik ben er niet. En daarom is hij er des te meer. Ik ben altijd het type geweest wat veel te veel zat te ouwe hoeren. Waardoor tegen de tijd dat er iets moest gebeuren. dan was de spanning al voorbij. Weet je, ik denk tussen mannen en vrouwen dat dat iets zo natuurlijks is. Ik had een, een gitarist die jammer genoeg niet meer onder ons is. Tony Boost. En die heeft mij een belangrijke les geleerd. Uh, vier elementen spelen een rol. Ben je er klaar voor? Nee, Eerste. Ja. You have to like to see somebody. Dus je moet iemand graag zien. Uh, en dat, dat speelt zich af op een, uh, een simpel niveau eigenlijk. Weet je van naar nou, iemand kijken en denk goh, prachtige vrouw. Huh? Maar dat is subjectief. Smaak is subjectief. Dus je vooral niet te veel laten afleiden door wat je denkt mooi te moeten vinden. Door wat de rest van de omgeving zegt, maar wat jij mooi vindt. Koos Combuis, mijn goede vriend is uit Afrika, heeft een nummer geschreven. Uh, o heren, geef mij net een vet vrouw, vet vrouw. Die dacht altijd dat hij van dunne meisjes hield, maar eigenlijk houdt hij van hele uh, dikke dames. Toen hij daarachter kwam, vond hij ook de juiste vrouw. Dus je eigen smaak. Eén, dat is de makkelijkste. Tenminste, niet voor mij, maar toen ik het hoorde. Uh, je moet een vrouw letterlijk graag zien. En in Vlaanderen is dat ook de, de, de verwoording voor: ik hou van je. Ik zie u graag. Twee, je moet je lichaam met haar kunnen delen. Daar wordt het al kwetsbaarder. Dat zou je in principe met verschillende mensen kunnen. Misschien niet tegelijk. Je moet het niet moeilijker maken dan dat het is. Maar, weet je, de, maar daar wordt het al. Je kunt iemand heel uh, mooi, mooi vinden van op een afstand. Maar om daar je lichaam mee te delen, daar wordt het al onzekerder. Eh. Uh, ik vond het fascinerend, dit is allemaal, tussen Groningen en Antwerpen werd dit besproken op een nacht met die gitaristen. Derde element is, uh, zei hij in het Engels, that you can be with somebody who you are. Dus dat je met iemand kan zijn wie je bent. Toen dacht ik, oké, okay, daar kan ik me nog een, een, een, uh, een voorstelling van maken. En, uh, dat, dat was al moeilijk, maar het moeilijkste is, uh, dat was het vierde element, om je over te geven. Dus uh, de controle los te laten. En hij noemde dat that somebody can take care of you. Dus dat iemand voor je zorgt. Dat je kunt ook laten verzorgen. Precies. En ik dacht in eerste instantie een beetje met mijn boerenverstand. van uh, Alsof je aan het eind van je leven op een bed ligt en dat iemand je moet wassen. Maar het is natuurlijk uh, de ultieme overgave dat je van iemand houdt, met het idee dat, die, dat dat er ooit niet meer zal zijn, om welke reden dan ook. Of je uit elkaar gaat, of dat een van de twee het eerste verdwijnt, en dan nog de stap durven wagen om jezelf over te geven aan iemand. Dat is de moeilijkste stap, denk ik. Nou, als je bij de eerste twee al bij iemand het gevoel hebt, dit komt in de goede richting, zou ik een sprongetje wagen. Soms is het een maalstroom. Van donkere tijden, soms is het een avond weer. Soms hou je van iemand omdat wat je zien wilt. Ik ben Stefan. Soms hou je van iemand omdat wat ze heeft. En je luistert naar Glasnost.